Prinses Naena en de gebroeders Centaur. Er was eens, voorbij de piramides, de Rode Zee en de toren die de hemel raakt... daar was een paars bos, genaamd het Miracoland. Miracoland was het thuis van de meest prachtige magische wezens op aarde... en beschermd door een magische bubbel... ...die het onzichtbaar hield voor de rest van de wereld. Miracoland werd bestuurd door de gebroeders Centaur. De halfmens, halfpaardwezens. De oudste broer, Pegasander... ...was de wijste en meest intelligente van de drie. Hij nam alle beslissingen wat betreft de wet en recht in het koninkrijk. Maar hij had ook een heel kort lontje... De tweede broer, Doralo, was de sterkste... en ging over de bescherming van de magische bubbel tegen indringers. De jongste broer, Arion, was de knapste en meest goed uitziend in het hele koninkrijk. Hij was zo knap dat de zeemeerminnen, feeën en drakenvrouwen... niets anders konden dan verliefd op hem worden. Arion ging over de tovenarij en magie en verzekerde dat niemand ooit spreuken om de verkeerde redenen gebruikte. Samen regeerden de gebroeders Centaur over Miracoland... en zorgden ervoor dat iedereen vrolijk en vredig bleef. Toen het lente werd, was het tijd voor de jaarlijkse beste competitie. Heksen en tovenaars uit alle hoeken van Miracoland kwamen om mee te doen... De gebroeders Centaur, omdat ze de beste tovenaars waren, waren de jury. Het publiek was vol verwachting. Als eerste kwam de ijsheks. Die boog voor de broers en toen een ijsbeeldje maakte... die uit het glas van Pegasander kwam en die precies op Pegasander leek. Pegasander glimlachte, het publiek juichte. Woehoe! De volgende was, in een bewegend watervat, de groene meerman. Hij boog voor de broers en maakte toen waterbellen in de lucht. Hij sprong toen in de lucht uit het water en veranderde in allerlei kleine meermannetjes die in de bellen vastzaten. De bellen kwamen samen en de groene meerman verscheen weer in zijn ware grootte. Wauw! Pega Sander keek naar Doralo en knikte. Als volgende kwam de leeuwenkikker die kon springen als geen ander. Toen een drakenvrouw, gevolgd door een vee. Het ging de hele dag door en het publiek genoot. Toen de broers eindelijk onderling gingen overleggen wie de winnaar moest worden, hoorden ze plotseling iemand roepen: Hallo, is daar iemand? Ik ben denk ik verdwaald. Indringer. Arion stond meteen op en bewoog zijn toverstaf maar voordat hij een spreuk kon doen kwam uit de bosjes een vrouw zo mooi dat hij bevroor de vrouw was gekleed in een prachtige blauwe jurk en zag eruit als een prinses oh ik ben zo blij om eindelijk iemand te ah! Ah! Ah! de vrouw viel neer bewusteloos Iedereen verzamelde zich om haar heen en keken vol verwondering. Hoe kan een mens Miraco binnenkomen? Doralo sprong in de lucht en vloog. Zijn leger volgde hem in de lucht nadat zij ook sprongen. Ondertussen deed Arion zijn ogen dicht en legde zijn vinger op Naena's slaap. Wat kun je zien? Alleen haar naam, prinses Naena. Maar hij kan niks anders zien. De herinneringen zijn wazig. Bewakers dragen haar naar de gevangenis en sluiten erop tot Doralo erachter komt wie deze indringer is en wat haar bedoelingen zijn. De bewakers gingen meteen door hun magie te gebruiken, prinses Naena optillen en brachten haar naar de gevangenistoren waar ze bewusteloos in de lucht zweefde. Die nacht kwam Doralo bij zijn broers en vertelde dat het hem niet lukte om erachter te komen hoe de prinses Naina Miracoland was binnengekomen... omdat de magische bubbel van alle kanten perfect was afgesloten. We blijven onderzoeken, want het is nog nooit gebeurd... dat een mens ons land binnenkwam en we moeten dat ook zo houden. Tot die tijd blijft de dame een gevangene. Doralo knikte en ging weg terwijl Arion bezorgd leek. Later die avond verscheen Arion in de gevangenis... waar Naïna was opgesloten... Ze lag op de grond en huilde. Toen ze Arion zag, viel ze meteen neer voor zijn voeten. Laat me alsjeblieft gaan, want ik heb niks verkeerds gedaan en ik wil dat ook absoluut niet doen. Ik ben hier gebracht door een tornado die mijn hele koninkrijk heeft verwoest. Laat me vrij, o paardeman. Toen hij hoorde dat ze hem paardeman noemde, moest Arion lachen. <lacht> Geen zorgen nu, nobele vrouw. Nu dat ik weet wie jij bent, zal ik mijn broers alles vertellen. En ze zullen je vrijlaten. Heel erg bedankt, o oh Pademan. Kunnen we dat nu aan hen vertellen? Want ik kan maar moeilijk ademen in deze gevangenis. Ik wil frisse lucht inademen. Mijn oudste broer, Pega Zander, houdt erg van zijn slaap. En niemand mag hem storen terwijl hij slaapt. Maar geen zorgen, met mijn magie zal ik je naar de open tuin brengen waar je frisse lucht kunt ademen onder de sterren. En voordat de zon opkomt, zijn we terug in de gevangenis. En dan zal ik mijn broer alles over je gaan vertellen. Jij bent een aardige bademan. Slaperige vleermuis, die op zijn kop buiten de gevangenis probeerde te slapen, schraapte zijn keel. Mag ik nu wat slaap krijgen alsjeblieft? Sorry, slaperige vleermuis, we zullen je met rust laten. Arion maakte met zijn toverstaf een sprankelende opening in de muur. En de twee gingen hand in hand de gevangenis uit. Slaperige vleermuis sloot zijn ogen en mompelde... Uh, Opgeruimd staat netjes. Buiten scheen de maan helder en de sterren waren nog nooit zo mooi geweest. Arion veranderde door zijn tovenstaf in een mens. Naena keek vol bewondering naar hem... want alleen door het maanlicht kon ze zijn gezicht goed zien. Ze werd meteen enorm verliefd op hem. De twee lagen op het zachte gras... en staarden naar de sterren zonder iets te zeggen. Hun vingers waren verweefd toen ze hun handen vasthielden. De zachte koele wind blies in hun haren en al snel vielen ze in slaap. Toen de zon de volgende dag opkwam... haastte een bewaker zich in de rechtszaal... en vertelde Pegasander dat prinses Naena was verdwenen. Grote broer, geen zorgen... want de vrouw kan niet ver gekomen zijn. Ik zal haar voor je terughalen. Nee, ik zal de gevangenen met mijn handen vangen. Bewaker zeg Arion meteen hier te komen... We zoeken allemaal naar de gevangenen. De bewakers knikten en de twee centaurebroers vlogen de lucht in. Ondertussen werden Arion en Naena wakker omdat de zonnestralen op hun gezicht schenen. De twee glimlachten naar elkaar. Ik vond je gezelschap fijn, paarden. Arion, mijn naam is Arion. De twee glimlachten en omhelsten elkaar... De warmte van hun omhelzing veranderde Arion terug in een centaur. Pegasander en Doralo, die aan het vliegen waren op zoek naar de prinses, zagen de twee opeens. Bedrieger! Arion en Naena draaiden zich naar hen toe. Woedend pakte Pegasander zijn zwaard en legde het op Arions schouder. Jij verrader, de vrouw betekent meer voor je dan je broers en Miraco! Grote broer, nee, ik kan het uitleggen. Er valt niks uit te leggen, omdat wat wij hebben gezien is alles wat we moesten zien. Hij bewoog vooruit en giste de toverstaf uit Arions hand. Ik zou je ter dood veroordelen, maar je bent mijn broer. Ik denk dat dit een betere straf voor jou is. Pegazander wees zijn toverstaf naar die van Arion en nam al snel al zijn magie af. Je bent hierbij verbannen uit Mariko. En zodra je uit de bubbel stapt, zul je in de menselijke gedaante veranderen die je zo graag hebt voor deze vrouw. Maar, grote broer... Broersbeslissing is definitief. Vertrek! Arion en Naena draaien om en gaan weg. Op het moment dat Arion de bubbel uitstapt, verandert hij in een mens... De twee houden elkaars handen vast en willen zo ver mogelijk weg van Miracoland als mogelijk. Arion was droevig en Naena was droevig omdat ze zichzelf de schuld van alles gaf. Later die dag zaten ze bij een beek om fruit te eten en water te drinken. Toen er een paar zielenpakkers in de lucht verschenen. Ze lachten erg gemeen. <lacht> Hun leider, Shadoha, was de meest gemene zielenpakker van ze allemaal. Arion, de knapste van de Centauren, is hier als een mens met een vrouwenmens. Dus is het waar? Jij bent verbannen aan Miraco. Naena verstopte zich achter Arion terwijl hij vol woede naar Shadoha keek. Oh, wees niet boos. Ik ben hier alleen maar om een vriendschap aan te bieden. Ga mee. Leer me de magische spreuken en samen kunnen jij en ik Miracoland aanvallen en erover heersen als koningen. <laughs> alleen jij en ik. <laughs> ik zal mijn broers nooit verraden. Oh, wees niet zo onnozel. Je broers hebben je uit je eigen huis gegooid. Snap je het niet? Pegasander wil de troon alleen maar voor zichzelf hebben. Terug in Miracoland ging slaperige vleermuis... die alles van een bewaker gehoord had... meteen naar Pegasander en vertelde alles wat hij gehoord had. Uh, o oh wijze koning, Arion is onschuldig en dat is de prinses ook. Je broer wilde je niet in je slaap storen... en wachtte daarom tot de ochtend om je het nieuws te vertellen. Pegasander schaamde zich. Hij keek naar Doralo en zei... Doralo... Ik heb een enorme fout gemaakt. Laten we meteen gaan en onze broer weer terughalen. Je kan me mijn leven nemen, maar ik zal je nooit geloven en mijn broers gaan verraden. Nou goed hoor, je laat me geen keuze. Shadoa gebruikte zijn zwarte magie en richtte het op Arion. Maar Naena sprong ervoor en werd geraakt. Naena, nee! En juist toen kwamen Pegasander en Doralo aan en gebruikten de enorme magie van hun tovenstaf. De zielenpakkers samen met Shadoha veranderden meteen in stof. Pegasander en Doralo landden in de buurt van Arion die bleef huilen bij het lichaam van Naena. Pegasander gebruikte zijn tovenstaf en wekte Naena weer tot leven. En ze opende langzaam weer haar ogen. Arion was buiten zinnen. Heel erg bedankt grote broer. Bedank me niet, o kleintje, want het is mijn schuld om je te verbannen zonder je zelfs maar een kans te geven om te spreken. Je deed wat een koning zou doen en daarom kijken we tegen je op. Vega Sander en Arion omhelsten elkaar. Ik ben zo blij dat je weer bij je broers bent, Arion. Laat me alsjeblieft afscheid van je gaan nemen. Je mag niet gaan. Ik ben verliefd op je. Ik ben ook verliefd op jou, Arion, maar ik hoor niet bij jou te zijn. Ik ben een mens die je veel problemen heeft bezorgd. Alsjeblieft, ga terug naar je koninkrijk en vind een mooie centaur voor jezelf. De ramen kwamen uit de ogen van Arion in Naena. Kijk naar me. Ik ben geen centaur meer. Ik ben een mens. Sire, neem alsjeblieft je broer met je mee. Hij wil niet naar me luisteren. Moet hij ook niet doen. Toen hij dit zei, bewoog Pegasander zijn toverstaf om de Tornado-koning te roepen. De bladeren begonnen te ritselen en meteen verschijnt er een wezen omringd door draaiende winden. De grote Pegasander, waarom heb je mij geroepen? Je wraak heeft het hele koninkrijk van prinses Naina en haar geliefde vorst. Ik wil dat je alles weer terugdraait naar hoe het was. Je zal ook haar vader, de koning, zeggen dat ze in orde is. En mijn jongste broer Arion zal trouwen. Zeg hen dat ze uitgenodigd zijn voor het grote huwelijk. De Tornadokoning knikte en verdween. Prinses Naena sprong meteen op van vreugde en omhelste Pegasander. Pegasander bleef stilstaan zonder iets te laten merken. En dat deden ook Arion en Doralo. Het, het spijt me, sire. <lacht> Pegasander gaf Arion zijn magische krachten terug Zodat hij altijd in een centouwen en mens kon veranderen wanneer hij dat wilde Het huwelijk vond meteen plaats en iedereen in Miracoland was weer helemaal gelukkig En Pegasander, hij beloofde dat hij nooit meer zomaar zonder te luisteren een beslissing zou nemen Het einde